3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Schiedamse VVD-wethouder Mostert heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding is het rapport van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente... dat vrijdag openbaar werd gemaakt. In het rapport staat dat ex-burgemeester Verver van Schiedam... haar macht heeft misbruikt en een angstcultuur heeft gecreëerd... onder topambtenaren. Ook wordt geconcludeerd dat het Schiedamse college... ernstig tekort is geschoten. VVD-fractievoorzitter Van Oosten. Als dat over een college gezegd wordt... dan mist een college elke vorm van autoriteit... om de komende 2,5 jaar voor te zetten. Dan is die autoriteit tot nul gereduceerd. En dan rest je als wethouder nog maar één taak. En dat is jezelf te realiseren dat je voor dit moment niet de juiste man op de juiste plaats bent. De VVD in Schiedam roept de andere drie wethouders... van PvdA en CDA op hetzelfde te doen. Het rapport wordt morgen in de gemeenteraad besproken. Rusland heeft twee vluchten met de soyuz raket uitgesteld... na een ongeluk vorige week. Een onbemande Russische raket stortte toen direct na het opstijgen neer. De ruimtevaartorganisatie Roscosmos wil eerst de oorzaak van die crash weten... voordat er nieuwe raketten worden gelanceerd... Daardoor keren de bemanningsleden die nu aan boord zijn van het internationale ruimtestation ISS later terug dan gepland. Het is onduidelijk of het uitstel gevolgen heeft voor de lancering van de Nederlandse astronaut André Kuipers. Die zou eind november met een soyuz raket naar het ISS toe gaan. Bij een ongeluk op de A15 bij Dodewaard in de Betuwe zijn zeker twee mensen omgekomen. Er zijn een vrachtwagen en een passagiersbusje op elkaar gebotst. Daarbij zijn de vrachtwagenchauffeur en de inzittende van het busje om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De vrachtwagen ligt op zijn kant op de weg. De A15 bij Dodewaard is in beide richtingen afgesloten. Twee grote Griekse banken gaan fuseren en worden daarmee de grootste bank in Zuidoost-Europa. Met de fusie hopen de EFG Eurobank en de Alfa Bank het hoofd te kunnen bieden aan de financiële crisis. De twee Griekse banken samen hebben zo'n 2000 kantoren en beheren ongeveer 80 miljard euro aan spaargeld. De fusiebank, die waarschijnlijk Alfa Eurobank gaat heten... probeert voor eind volgend jaar voor bijna 4 miljard euro extra kapitaal aan te trekken... om de bank sterker te maken. Een van de investeerders in de bank is een fonds uit Qatar... dat een belang krijgt van ongeveer 17 procent. Dan nog het weer, wisselend bewolkt en vooral in het noorden buien... staat een stevige westenwind en het is slechts 17 graden. Morgen opnieuw een mix van wolken, zon en enkele bui... Wordt niet veel warmer dan vandaag en dan vanaf woensdag meer zon en hogere temperaturen. ANDB Verkeersinformatie: u hoorde het al in het nieuws. De A15 Gorkum Nijmegen is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk in de buurt van Dodewaard. Staat vast in beide richtingen, van Gorkum naar Nijmegen tussen Tiel-West en Dodewaard, maar liefst 17 kilometer file. Verkeer richting Nijmegen kan dus beter niet aansluiten en omrijden via Den Bosch vanaf Dijl, over de A2, A59 en de A50. De andere kant op staat ook file en daardoor is het beter om om te rijden via Utrecht. Dus richting Rotterdam kan dat via Utrecht over de A50 en de A12. Anderfieter andere staat op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Zwijndrecht 5 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. De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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. En welkom terug bij Dit is de Dag. Ja, Deze zomer zijn wij benieuwd naar het nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of van provinciale kranten... vertellen ons wat er vandaag dicht bij huis in het nieuws is. U hoort het zometeen, maar eerst aandacht voor het nieuwe academisch jaar... Want deze week openen zo'n beetje alle Nederlandse universiteiten hun academisch jaar. En weer zijn er meer Chinese studenten dan ooit. De Wageningen Universiteit verwacht dit jaar zelfs een verdubbeling van het aantal Chinezen. Waarom komen ze naar Nederland? En moeten we wel blij zijn met deze trend? Ondermijnen we zo niet onze exclusieve kenniseconomie. Richard Groeneboom bezocht met deze vragen de introductiedagen voor eerstejaars op de Wageningen Universiteit. Er liggen Perzische tapijten in de hal van de campus van de Wageningen Universiteit. De studenten liggen op de grond op kussens langs lage tafeltjes en eten rijst en curry. Op het podium wordt op het moment een Indonesische dans opgevoerd. Ik ben hier op een intercultureel festival. Een onderdeel van de introductiedagen voor nieuwe studenten. Er zijn heel veel studenten uit allerlei landen. en Ik zie hier ook behoorlijk wat Chinezen lopen. When did you arrive in the Netherlands? Um, on 17. augustus. Uh -huh. nou, 17 augustus is ze aangekomen nog maar kort geleden. En waarom kom je naar Nederland om hier te studeren? Well, basically it's because this this university is the leading university in the world. Nou, And ze zegt dit is een toonaangevende major. universiteit. Ik denk zelfs de beste van de wereld. En zelf ga ik hier food technology studeren. In China, food is In China is de kennis op dit vakgebied niet zo goed ontwikkeld als Nederland, hier. Nederlandse technologie is beter. Moet je dat nou zelf betalen? Uh... My parents support me. I'm very grateful for that. That's great. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, ik hoef het niet zelf te betalen. Dat doen mijn ouders. Nederland is erg populair onder Chinese studenten. Wat is nou de belangrijkste reden daarvoor? I think the freedom here. Ik denk dat de vrijheid hier in Nederland een belangrijke reden is. En daarnaast ook de manier waarop docenten en studenten met elkaar omgaan. Er is veel meer interactie tussen docenten en studenten. Dat kennen we in China eigenlijk niet. Rien Boor, u bent directeur Marketing International Education aan de Universiteit Wageningen. Dat is inderdaad mond vol? Ja, dat is inderdaad een mond vol, Maar eigenlijk komt het hierop neer dat ik verantwoordelijk ben voor de instroom van buitenlandse studenten in Wageningen. Het aantal Chinese studenten op Nederlandse universiteiten is de laatste jaren flink gestegen. Aan de Erasmus Universiteit is hun aantal in vijf jaar met een kwart gestegen. De TU Delft ziet in dezelfde periode zelfs een groei van bijna 50%. Ziet u hier in Wageningen ook zo'n flinke stijging? Ja, is de laatste jaren aardig gegroeid. We hebben, eigenlijk hadden we altijd zo'n 40, 50 buitenlandse studenten uit China. En wij praten dan over studenten die de master komen doen. Hier dus, die in hun eigen land een bachelor hebben afgerond. En tot in 2008 het aantal ineens naar beneden ging vanwege de dure euro. We hebben toen wat extra activiteiten in China ontplooit. Want daarvoor deden we eigenlijk noemenswaardig niet zoveel marketingactiviteiten. Ik heb een aantal presentaties gegeven op universiteiten. Ik heb een, een iemand in China die mij helpt bij die promotie. En in 2009 was het aantal weer gestegen naar 55. Alleen dat ijlt door, want in 2010 waren het ineens 80. En dit jaar uh, waarschijnlijk het dubbele van die 80. Tussen de, weet nog niet precies, 1 oktober weten we het was precies, maar ik verwacht dat we nu tussen de 160 en 180 uitkomen. Dat is heel veel, hè? Dat is heel veel. En uh, ja, dat, dat betekent dat de, de Chinese studenten die hier altijd naartoe kwamen het gewoon goed naar hun zin hebben. Maar u gaat ook echt actief de boer op om die Chinezen hier naartoe te halen? Nou, dat hebben we nu een paar jaar gedaan. Daarvoor hoefden we het eigenlijk niet te doen. Maar, toen maar waarom het... doet u dat? Nou, Chinezen zijn hele goede studenten, dat ten eerste. En ten tweede willen we wel heel veel waar buiten ons Wageningen, maar ook uit heel veel landen. En niet per se alleen maar Chinezen. Dus wij doen die marketing niet alleen in China... maar we doen die ook in tal van andere landen in de wereld. Je kan ook zeggen, we exporteren een hele hoop kennis naar het uh, al veel te machtige China. Ja, dat zeggen, dat zeggen wat zwartkijkers. Uh, ik denk dat er niet veel met exporteren valt in de tijd van de internet. Uh, kennis kun je overal halen. Uh, wij leiden die studenten graag op. En laten we eerlijk zijn, we hebben gewoon... We hebben ze nodig. We zijn geen productiemaatschappij meer. We zijn een kenniseconomie geworden. En als je een kenniseconomie pretendeert te zijn, dan moet je aan de top mee blijven draaien. En dat kunnen we niet alleen met Nederlandse studenten. Je bent nu een paar dagen in Nederland. Wat valt je op? En I love here. People here are very nice. They say hello to you. Nou, vlijnde woorden. Ze zegt: uh, ik hou van Nederland. De mensen zijn vriendelijk. Ze zeggen je gedag, ongeacht of ze je nou kennen. Het is hier ook niet zo druk als in China. I think it's not that crowded here. Uh, mijn naam is Jacques van Vliet, directeur Nezo China. Nezo uh, is een kantoor van de NUFIC dat in tien landen bestaat. En wat die kantoren doen en wat ik doe is in China... is ze proberen de kwaliteit van het uh, hoger onderwijs in Nederland... universiteiten en hogescholen bekend te maken. En onder andere de universiteiten verbinden... studenten uit China naar Nederland te laten komen... Nou, dat gaat erg succesvol. Waarom is Nederland zo populair onder Chinese studenten? Er zijn denk ik een, een paar redenen voor. In de eerste plaats, het gaat om kwaliteit. In China is kwaliteit heel belangrijk. En de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is prima. Hè? We hebben tien universiteiten in de top 200 staan. Um, alles is in het Engels. Je kan in Nederland 1500 opleidingen volgen. Bachelor, master in het Engels. Nou, en Er zijn geen andere niet-Engelstalige landen die dat hebben. We hebben dus meer Engelstalige opleidingen dan Duitsland en Frankrijk samen waar ook veel mensen naartoe gaan, maar dan moet je eerst wel die taal leren. Dus we doen dit Engels, kwaliteit Engels. De kosten, het kost geld in het buitenland... maar de Nederlandse, de Nederlandse studiekosten, ook voor mensen die niet uit de EU komen... zijn wat wij dan noemen matig in vergelijking met, vergelijken met landen als Amerika, Engeland, Australië. Hmm. Heel belangrijk is dat je in Nederland na je studie kan blijven, dat je kan werken. Je hebt een jaar de tijd om een baan te vinden als buitenlandse student. Als je die baan vindt, krijg je een, een werkmogelijkheid voor vijf jaar... En ja, we zijn natuurlijk een internationaal land. Uh, mensen kunnen zich vrij gemakkelijk thuis voelen in de Nederlandse samenleving. Ja, is, dat ja. nou, is dat nou belangrijk voor Nederland... dat er zoveel van de Chinezen naar, naar Nederland komen om te studeren? Ja, ik vind van wel. Het is, uh, kijk, we, we, we hebben mensen die als ze later teruggaan naar hun eigen land... want uiteindelijk gaan de meeste mensen toch terug... die komen dan ook vaak in invloedrijke posities... en die kennen dan ons land. En dat, dat kan in afwegingen als je keuzes moet maken is het van belang dat er mensen zijn die ons land goed kennen... en daar prettige ervaring hebben opgedaan. Ze dragen bij de Nederlandse economie. Hè. Uh, hun studies moeten ze in feite uh, geheel zelf betalen. Dus uh, ze profiteren niet van uh, de lage uh, collegegeld... die de Nederlandse studenten of de EU-studenten hebben. Ze betalen de volle MEP. Maar ze leven, ze huren een kamer, ze reizen, ze eten. Uh, er komt vaak ook familie hen opzoeken. Dus ze dragen ook bij aan, uh, aan de Nederlandse economie op die manier. You're from China? Yes, I'm from China, Hubei Province. En wat is voor jou nou de belangrijkste reden om hier in Nederland in Wageningen te studeren? The culture here is very diversity, and uh, I can know many people from other countries. Ja, je zegt er is veel diversiteit in de cultuur. Op deze universiteit ben ik ook in een erg internationale omgeving. En Je hebt daardoor de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken uit veel verschillende landen. En ik houd ook gewoon van het Nederlandse landschap. I like Duitse scenery, dus so ik choose Dutch. Uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau bleek afgelopen week dat Chinese jongeren beter scoren in het onderwijs dan Nederlanders. Wat kunnen wij van jullie leren? Chinese students, there are many people in China. If you want to be the best, you have to work hard, work harder en all the time. Als je in China wat wilt bereiken en de beste wilt zijn, dan moet je keihard werken. En het tempo in Nederland ligt lager. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom Chinese studenten zo goed scoren. Rien Boli bent directeur Marketing Internationaal Onderwijs hier aan de Wageningen Universiteit. Volgens een SCP-rapport presteren Chinese studenten beter dan Nederlandse. Hoe zou dat komen? Het verbaast me niet dat die uitkomsten daaruit komen. Voor programmadirecteuren zeggen dat Nederlandse studenten mopperen dat alle hoge cijfers naar de Chinezen gaan. Chinezen, hoe je het ook went of keert, het zijn kei en keiharde werkers. En ze studeren echt fenomenaal. Ja, en ze zijn intelligent. En zeker degene die naar Wageningen komen. Zo, je bent nu een paar dagen in Nederland, al een beetje gewend aan het Nederlandse eten of worden toch de afhaal Chinees? Oh, I'm sorry. I'm sorry, I don't like the food here. I just, at least not yet, adjust to the food Als here. Hij zegt, ik vind het Nederlandse eten echt niet lekker. Maar de afval Chinees die heb ik nog niet geprobeerd. The Chinese restaurant, I haven't haven't tried. I haven't. Er zijn er genoeg. There are a lot Chinese restaurants. Can oh. be happy. Oh, cool. I will try. Een reportage van Richard Groeneboom over de toename van het aantal Chinese studenten aan Nederlandse universiteiten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 Ja, in deze zomermaanden zijn wij benieuwd naar wat er in de regio speelt. Verslaggevers van de regionale omroepen en kranten vertellen ons daarom wat er vandaag bij hen in het nieuws is. En vandaag uh, schakelen we met de uh, provincies Zeeland, Overijssel en Brabant. Te beginnen in Zwolle, RTV Oost, Mark Bakker. Goedemiddag, je bent uh, verslaggever en presentator. Ja, goedemiddag. En het, uh, het vliegveld Twente is bij jullie in het nieuws. Ja, het vliegveld is jarig. Ja, dat bestaat, nou, gefeliciteerd. Uh... <laughs> ja, dankjewel. Nou uh, goed. Uh, het vliegtuig, of dat vliegveld, bestaat dus uh, 80 jaar. En uh, gisteren werd dat gevierd met een formatie van uh, acht vliegtuigen. Die vlogen dus uh, over Twente. En uh, ja, die mensen wilden toch wel duidelijk maken. dat het vliegveld nog steeds, uh, ja, wordt uh, gebruikt. Ja, want uh, wat de provincie al heeft uh, goedgekeurd. is dat het dus een burgerluchthaven mag gaan worden. Maar ja, dan is het punt van wie gaat dat dan doen? Nou, er is een officiële aanbestedingsprocedure nu van start gegaan. De hebben zich. 19 partijen voor aangemeld. En als we de berichten gewoon mogen geloven... dan zijn er dus nu nog drie partijen die overblijven. En die moeten dus hun uiterste best doen om een goed plan in te dienen... zodat uh, de luchthaven Twente dus weer een burgerluchthaven kan worden. Ja. En zijn de mensen daar blij mee om zo dicht bij huis uh, weg te kunnen vliegen? Ja, er is wel veel protest tegen. Onder meer weten we van Herman Vinkers dat hij een veel tegenstander is van de burgerluchthaven. Wat zou het de kosten gaan aan uh, natuur? Want het is een heel mooi gebied, hè? Het is een prachtig, nou ook wel natuurgebied waar dus die luchthaven uh, ligt. Daar zou je, dat zou je verder tot natuurgebied kunnen laten ontwikkelen. Maar um, er zijn ook tegenstanders die dan zeggen van ja, er zijn wel berekeningen re op losgelaten. Die dan uh, duiden van het commercieel gezien is het interessant. Maar ja, uh, tegenrekeningen, om maar zo te zeggen, wijzen ook weer uit dat het misschien commercieel weer helemaal niet interessant is. Nee. Als je dan kijkt naar vliegveld Wezen, net even over de grens, ja, dan maken ze ook nog steeds geen winst. Nee, nee maar dat is toch wel een stukje verder zuidelijk Duitsland ook in, hè? Ja, dat is waar, dat is ja. waar. En uh, ja, als je naar Schiphol moet, dat is vanaf Twente ook nog wel weer een te uh, rijden. Dus uh, voor mensen die in Twente wonen is het straks wel makkelijk... dat ze als op vakantie gaan, ja. bijvoorbeeld naar Turkije... want vooral Turkse bedrijven zijn wel geïnteresseerd... om uh, de, de luchthaven dus uh, opnieuw te starten. Maar uh, ja, daar kun je bijvoorbeeld uh, ja, makkelijk met de bus uh, richting het vliegveld in Twente... en dan op het vliegveld, uh, op de vliegtuig stappen... en dan zo naar Turkije bijvoorbeeld. Van vliegveld Twente nog even naar Deventer. Daar is de steenmarter, de Stad uit verdreven. Ja, dat klopt. Dat is op een hele bijzondere manier gebeurd, want die beesten die zijn dus beschermd, de steenmarters. En uh, de gemeente Deventer heeft toch een manier gevonden uh, hoe, ze dat dan, uh, ja, hoe je die steenmarten dan toch nog weer uh, ja, kunt verjagen. Een verslaggever is daar dus nu ook op dit moment uh, naartoe en die zal ook met zijn reportage zometeen meteen wel weer uh, terugkomen. Maar uh, ja, als dit echt een uh, geslaagd is, dan. Lijkt me dat wel een doorbraak om de steenmarten ja. op een hele vredelieve manier, om het zo te zeggen, te verdrijven? Vertel hoe? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf op dit moment ook o, niet okay. weet. Want die, de verslaggever is nog niet nou, terug. We gaan massaal luisteren naar RTW Oost vanmiddag. Maar de steenmarters die zorgden voor overlast in Deventer. Ja, die, uh, dat, dat zijn beesten. Die, uh, die maken vooral heel veel lawaai. En uh, die, die, die stinken ook nog wel wat. En dat is natuurlijk heel vervelend als je zo'n steenmarter in huis hebt. Want een val mag je dus niet plaatsen. En uh, die beesten verjagen, nou die laten zich niet zomaar verjagen. Nee. Dus vandaar dat we heel nieuwsgierig zijn van wat heeft de gemeente Deventer daarop gevonden. We gaan het laten horen. Dankjewel Mark. Bakker vanuit Zwolle. Gaan we naar Middelburg, uh, de provinciale Zeeuwse courant. Odine van der Vleuten, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er op dit moment bij jullie in het nieuws? Nou, op dit moment is dat uh, de, derde, uh, de derde geval in Zeeland uh, in korte tijd, uh, waarbij er uh, een, uh, iemand om het leven is gekomen of mensen om het leven zijn gekomen door huiselijk geweld. Er is een vrouw uh, om het leven gebracht door haar 47-jarige partner. Het uh, is iemand die al uh, eerder uh, een tijdje uh, niet uh, daar in de straat mocht komen. Uh, vanwege huiselijk geweld. Er zijn ook uh, kinderen in het spel. Twee kinderen, een zesjarig jongetje en een driejarig meisje. Die zijn nu dus uh, onder toezicht van jeugdzorg gebracht. Uh, die 47-jarige partner heeft dus hun moeder vermoord. Zo, maar opmerkelijk dat drie keer achter elkaar. in zo'n kort tijdbestek. Uh, er een familiedrama plaatsvindt in Zeeland. Ja, op 19 juli toen is. Uh, uh, er zijn de, uh, twee, een man en een vrouw, de schoonvader en schoonmoeder van uh, meneer, uh, doodgestoken. Hij had eerder al het huis van zijn ex-vriendin uh, in brand gestoken en hij had zijn schoonfamilie al een uh, tijd bedreigd. Dat was 19 juli. Uh, dan is er dus nog uh, op 29 juli uh, een vrouw ook door haar ex vermoord. Nou, dat, waren, dat was ook een uh, geval waarbij uh, de kinderen uh, cliënt waren bij jeugdzorg. Dat is allemaal in korte tijd gebeurd dus. Ja. En nu dus een vrouw vermoord door haar man. Zijn er ook kinderen in dat gezin? Ja, er zijn dus ook kinderen in dat gezin. Twee jonge kinderen. Hm. Nou, het is even omschakelen, maar er is ook nog ander nieuws in Zeeland. Ja. Iets leuks. Ja, uh, op 1 oktober dan uh, wordt hier de eerste uh, Rip Ready ter neus gehouden. De officiële Rip Ready is op 2 oktober. De dag daarna, de op 1 oktober, is een soort. Uh, dan kun je als bedrijf een, een, een supersnelle boot huren. Oh, want dan gaat het om. om speedboten. dat is een, de rally? Een supersnelle rubberboot is het. Oké. Okay. Ja, en een rip, rally, RIP staat voor Rich Inflatable Boat. Dat is een moderne rubberboot die je we wel, ja. tot 95 kilometer kunt halen. Ongelooflijk. Is, is dat wel eens eerder georganiseerd in Nederland? Nee, want uh, um, je kunt dus uh, daarvoor anders moet je naar de Cariben, daar doen ze het ook. Maar nu wordt het dus uh, naar, naar Zeeland gehaald, naar Nederland daarmee. 1 oktober, kunnen we dat zien? Ja, nou dan kun je dus zelf... 1 uh, oktober kan een bedrijf een van die boten huren... met een professionele schipper. En dan kun je je eigen team doen. En de officiële rip-ready teneuzen... de Formule 1 race op het water, zoals het omschreven wordt... die is op zondag 2 oktober. Oké, okay. dankjewel. Ondine van de vleuten vanuit okay. Middelburg... van de Provinciale Zeeuwse -Zee Courant. Gaan we tot slot uh, naar Brabant-Vechel... Uh, in de studio van Omroep Brabant. Marieke Boerenfijn. Ben je daar? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en wij... ja. <laughs> Wij komen om in het nieuws. Ik vond het vreselijk moeilijk om te kiezen wat ik nou toch bij nieuws van dichtbij zou moeten brengen uit Brabant. want we hebben de Brabantse dag gehad in Hezen, wat een groot succes was, goed bekeken bij Omroep Brabant televisie. Komen allemaal praalwagens door Hezen over ja, allerlei thema's die, uh, die in Brabant en die historisch spelen. Maar we hebben ook een vreselijk ongeluk gehad in Os met een uh, motorcoureur met zijspanwedstrijden. Die man is daarbij om het leven gekomen. De pastoor van Liemde. daar hebben jullie al eerder aandacht ja. aan gehad. De pastoor van de Sluis, die zo ontzettend moeilijk ligt hè, in uh, de parochie, omdat hij een uitvaart heeft geweigerd van een man uh, die voor euthanasie heeft. Heeft gekozen En zo gaat het nieuws maar door. De Harley-dag van Tilburg is afgezet. Maar waar ik het toch even over wilde hebben om maar even to the point te komen... dat is een uh, verhaal in Aarle-Rikstel. Dat is hier vlakbij. Uh, Zuidoost-Brabant, in de buurt van Beek en Donk, Helmond, Veghel. Uh, uh, een zoveelste geval van uitbuiting van Polen en Roemenen op een, uh, op een boerenbedrijf. Ja, maar het is vaker hobbelens daar in Brabant. José Jansen was er toch, met uh, de Poolse mensen ja. die weg moesten... Uh, Zij heeft ja, geen voorbeeldfunctie gehad. Uh, dit, dit heeft geen effect gehad. Kennelijk niet. Het is ook al eerder gezegd hoor, dat het FNV en allerlei andere organisaties die iedere keer weer schrikken van onder welke omstandigheden uh, Polen, Roemenen, Bulgaren bij boeren in Brabant aan het werk zijn. En die heeft toen bij José Jansen in zomer al gezegd, dit is het topje van de ijsberg. En vandaag heeft hij gezegd over die boeren in Arle Riksel. het zou kunnen zijn dat de rest van de berg nu boven komt. Het zou ook kunnen dat weer een topje is ontdekt van een nieuwe ijsberg, want het is erg. En ja, wat is er dan zo erg? Die mensen komen naar Brabant om hier te werken, vaak uh, bij tuinders en boeren dus, in Kassen, dit keer gaat het om een bloemenkweker. En die worden dan gehuisvest op ja, armoedige manier. In zeecontainers, zonder licht, met slechte douches, lekkende daken, uh, lange werkdagen, uh, heel schamel loon. En dat keer op keer op keer komt dat dan toch weer boven. En Brabant stikt van de polen. En die moeten allemaal gewoon op een normale manier gehuisvest worden. Die moeten ja. goed betaald worden. En dat moet gewoon redelijk geregeld worden. En dat is niet zo. En kunnen jullie dat een beetje in beeld brengen voor Omroep Brabant? Hoe de omstandigheden zijn voor die polen? Nee, dat is lastig. Kijk, wij zijn bij het bedrijf geweest, ook weer een Arle Rikstol, en dan word je van het bedrijf word je op afstand gehouden. De boer wil niet met ons spreken. Uh, we hebben wel Polen gesproken, die vertellen over hoe het daar binnen is, hoe die omstandigheden zijn. Maar echt laten zien met een camera op de plek waar die mensen leven en werken, dat is nog niet gelukt. Hm. Vervolgens hebben jullie vandaag bij Omroep Brabant ook aandacht voor de documentaire die vanavond te zien is bij de RKK over Jesse Dingermans. Ja, dat zou ik nog bijna vergeten te vermelden. Dat is ontzettend bijzonder. Uh, het drama van, dat is het programma van de RKK... wat uh, een prachtige reconstructie heeft gemaakt... van het drama van Hoger Heide, de moord op de achtjarige scholier Jesse... die op zijn school in het klaslokaal in 2006 is vermoord En voor de allereerste keer spreken in die documentaire de moeder van Jesse Ingrid Dingemans en zijn juffrouw. De juffrouw die ook uh, ja, uh, bij Jesse was en Jesse heeft gevonden nadat hij is doodgestoken. En dat is bij ons natuurlijk ook groot nieuws omdat die mensen voor het allereerste keer hun hele emotionele verhaal op de televisie vertellen. En Marike, heb je dan zelf niet het gevoel van, hey, eigenlijk hadden wij bij Omroep Brabant zo'n interview vijf jaar na dato moeten doen? Het is nog geen vijf jaar na dato. Nou ja, we gaan sowieso, dan. gaan we. Ja, ja in december we gaan sowieso deze documentaire herhalen. Ik weet wel dat wij herhaaldelijk verzoeken hebben neergelegd voor dit soort interviews en de RKK heeft kennelijk. Uh, moeder uh, ervan kunnen overtuigen om met hen te praten. Tegen ons is tot op heden, zover ik weet, altijd gezegd dat ze niet voor radio en televisie hun verhaal wilden doen en pas echt willen praten als alle rechtszaken uh, achter de rug zijn. Maar ja, dit is ook wel een heel bijzondere documentaire, heel mooi gemaakt, met heel veel tijd en moeite ingestoken. En wat dat betreft zijn wij vaak van het snellere nieuws. En ja. Dit is prachtig en dit is heel mooi dat het uh, RKK dit heeft gemaakt. En ik moet ook zeggen dat ik ze erg dankbaar ben dat wij al een preview hebben mogen ja. uitzenden. Nou, zo is het. Dankjewel, Marieke Boerfijn van Omroep Brabant. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Kijkt u nog even op onze website. Dit is de dag.nu Na het nieuws van half vier. De villa Ger Jochems, wat hebben jullie al Hallo Elsbeth. Het leger van de Libische Nationale Overgangsraad, voorheen de rebellen, maakt zich op voor een massale aanval op Serte. En dat is de geboorteplaats van Gaddafi in thuisland van zijn stam. En we praten daarover met verslaggever Remco Andersen. En we praten met Marjan Huske van Vrij Nederland. En die schreef met haar collega Harry Lensing een boek over de gruwelijke snelkookpanmoord. Maar eerst het Nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Schiedamse VVD-wethouder Mostert heeft zijn ontslag ingediend. Een In aanleiding is het rapport van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten... In het rapport staat dat ex-VVD-burgemeester Verver van Schiedam haar macht heeft misbruikt en een angstcultuur heeft gecreëerd onder topambtenaren. De conclusie dat het Schiedamse college ernstig tekort is geschoten is voor de wethouder reden om op te stappen. En de VVD in Schiedam roept de andere drie wethouders van PvdA en CDA op hetzelfde te doen. Rusland heeft twee vluchten met de Soyuz-raket uitgesteld na een ongeluk vorige week. Onbemande Russische raket stortte toen direct na het opstijgen neer. Ruimtevaartorganisatie Roscosmos wil eerst de oorzaak van die crash weten voordat er nieuwe raketten worden gelanceerd. Bij een ongeluk op de A15 bij Dodewaard in de Betuwe zijn zeker twee mensen omgekomen. Door nog onbekende oorzaak botsten een vrachtwagen en een passagiersbusje op elkaar. En de Aletta Jacobsprijs 2012 is toegekend aan oud-D66-minister Els Borst. De Rijksuniversiteit Groningen reikt de prijs om de twee jaar uit. Els Borst krijgt hem voor de genuanceerde manier... waarop ze medisch-ethische kwesties, zoals euthanasie en embryoonderzoek aan de orde heeft gesteld, zegt de organisatie. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANB Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. De A15 is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk bij Dodewaard. Van Gorkum naar Nijmegen staat het verkeer vast... tussen Tiel-West en Dodewaard over maar liefst 16 kilometer. De andere kant op loopt het ook vast en daar is de weg al dicht vanaf knooppunt Valburg. Opleidingen zijn er vanuit Rotterdam naar Nijmegen via Den Bosch... vanaf knooppunt Dijl over de A2, A59 en de A50... Verkeer vanuit Nijmegen naar Rotterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A12. Andere problemen aan het begin van de spits zijn er op de A12 van Den Haag naar Utrecht, voorknopend Prins Klausplein 4 kilometer. Door een kettingbotsing zijn daar drie rijstroken dicht. Je kunt daar beter omrijden via Leidsendam over de N14. De A16 van Rotterdam naar Breda, bij Zwijndrecht nog 5 kilometer na een aanrijding, maar daar is de weg weer vrij. Van en naar Arnhem rijden geen treinen door een seinstoring en de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat hebben wij te bieden tot half vijf, behalve natuurlijk het laatste nieuws uit Libië. Volgens harde afspraken zouden Afghaanse agenten die door Nederlandse politiemensen in Kunduz worden opgeleid... niet ingezet worden om te vechten tegen de Taliban. Maar dat lijkt nu toch het geval te zijn. Wij praten daarover met Gerrit van der Kamp van de Politiebond. En na vier uur ons panel schuld en boete... met nieuws en commentaren uit de wereld van misdaad en ordehandhaving. En daarover gesproken, Ger, een krankzinnig bericht van de ja. BBC. Het ANP heeft dat opgepikt. Er zijn twee werknemers ontslagen van een Brits bewakingsbedrijf. En waarom denk je? Die hebben een elektronische enkelband vastgemaakt aan het kunstbeen van een veroordeelde. Dus die man die gespte gewoon zijn ja. been eraf en ging zonder dat been lekker op pad. Ja, maar dus... ze zeiden het uh, uh, vergoedelijkend zeiden ze erbij, ja we plaatsen wel 70.000 enkelbanden per jaar en zulke fouten zijn heel erg zeldzaam. Ja, hè hè? Ja, hoeveel... Hoeveel... <laughs> ha, hoeveel veroordeelden zijn er met een kunstbeen? Nou ja. Goed, reageer op alles wat u hoort hier bij ons in de villa via www.villavpro.nl Dit is radio 1 Villa VPRO. De rebellen in Libië maken zich op voor een massale aanval op de kustplaats Zichte, de geboortestad van Gaddafi en thuisland van zijn stam. Aan de telefoon Remco Andersen, hij is verslaggever voor onder andere de Volkskrant. Hij is in Tripoli. Remco, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg: wordt het niet een beetje raar om die lui nog rebellen te noemen? Ik stel voor dat we ze gewoon noemen het leger van de Nationale Overgangsraad. Wat vind je daarvan? Ik vind het prima. Hoe de rebellen zichzelf graag noemen... maar het ligt iets minder lekker in de mond, is uh, revolutionaire. Misschien moet je het uh, het revolutionaire leger noemen. Het revolutionaire leger. Dan doen we dat, als zij dat graag uh, willen. Uh, Remco, iedereen is een afwachting van de avond op Serte. Uh, hoe groot is de troepenmacht die, die staat te trappelen om dat te gaan doen? Ja, maar er is wel een hele grote troepenmacht aan het oosten van Serte die klaar staat. Uh, de troepen aan het westen van Sirte die hebben een handen vol gehad de afgelopen tijd met, uh, met onder andere Tripoli. Ja. Maar de troepen ten oosten van Sirte, uit Benghazi en alle omringende plaatsen... die moeten door Sirte heen voor ze naar de rest van het land kunnen. Dus die hebben zich uh, zo'n beetje allemaal verzameld op, uh, uh, als ik niet vergis 30 kilometer afstand. En die staan te wachten op, uh, op orders. Ja, uh, ze staan onder andere te wachten omdat wij begrijpen hier... dat er nog onderhandeld wordt tussen de overgangsraad en de troepen van Gaddafi in Sirte. Ja, de Nationale Overgangsraad heeft kortweg de stad aangeboden om zichzelf over te geven. Sirte is een, een, een bolwerk van Gaddafi-getrouwen, het is ook zijn geboortestad En het is de belangrijkste stad in Libië die nu nog gewoon loyaal is aan Gaddafi en onder controle staat van, van Gaddafi-loyalisten. En kijk, de fijne details weet natuurlijk niemand, maar wat gisteren een woordgoeder van... Een... Ja? Remco, ben je daar nog? De satelliettelefoon valt even weg, geloof ik. Remco, hij moet er nog zijn. Hij hangt nog wel. Oké, okay. laten we naar uh, Koenders gaan, uh, ja. Tessel. Remco, ben je daar nog? Nee. nee. Goed, we, nu hoor ik hem, dacht, dacht ik ja. ineens weer wel. Remco? Nee. Goed, we gaan inderdaad het over Koenders hebben. Afghaanse agenten die door Nederlanders worden opgeleid daar in Koenders, die kunnen wel degelijk ingezet worden voor gevechten tegen de Taliban. Dat zei de Afghaanse politiecommandant van Kunduz gisteren bij de collega's van RTL 4. En dat is niet volgens de afspraak die het kabinet met de Tweede Kamer heeft gemaakt. GroenLinks, ChristenUnie en D66, dat zijn de oppositiepartijen die voor die missie stemden... kunnen nog niet voor de microfoon reageren. Maar wie dat wel al doet is Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Die commandant zei uh, dat de agenten in geval van nood zich moeten verdedigen, gebieden af moeten grendelen... En de boel in de hand houden tot de versterking komt. Meneer van den Kamp, zegt u, uh, dat kan hij nou wel zeggen, maar dat maken we zelf wel uit. <lacht> nou, om, het is denk ik belangrijk om duidelijk te maken dat dit gaat om Afghaanse politiemensen. Die deze taken verrichten en geen Nederlandse politiemensen. Die hebben een andere opdracht. Die de leiden politiemensen op en worden niet operationeel ingezet. Dat is denk ik belangrijk uh, om dat even te zeggen. Belangrijk ander punt is dat het gaat om openbare ordeproblemen. Ik heb nog even contact gehad met mensen die contact hebben met de collega's daar. Het gaat hier in dit geval om een operatie... Die uh, te maken heeft met de openbare ordeproblemen. Um, en uh, als dat zo is, ja, dan valt het wel binnen de grenzen zoals het is afgesproken. Um, ja, en of dat nou Taliban-mensen zijn of anderen, daar zit ook veel criminaliteit onder, heb ik inmiddels begrepen. Dus de, de streep trekken van wel of geen Taliban is niet de discussie. Het gaat er meer om van gaat het over de openbare orde of heb je het hier over gevechtshandelingen in, in de vorm van uh, ja, defensie- en legerachtige activiteiten. Maar kunnen die politieagenten zich wel uh, daarvan uh, distancieren? Als zij uh, die, uh, die op te leiders uh, politieagenten begeleiden en ze stuiten op Taliban of whatever, dan kunnen ze toch niet zeggen: Jongens, nu moet je het lekker zelf uitzoeken. Dat kan toch niet? Nou, we hebben uh, afspraken dat de Nederlandse politiemensen. Uh, ...alleen op de compound zijn en uh, daar mensen opleiden. Dus niet mee operationele veld in. Uh, er zit ook een delegatie van de Koninklijke kamar C. Uh, die gaan wel mee het veld in. En als mensen zich moeten verdedigen... Uh, ...dan is het natuurlijk logisch dat iedereen dat probeert te doen. Eventueel ook de collega's van de Kamar, uh, als dat aan de orde is. Maar uh, dat is niet de informatie waar het hier over gaat. Nee, maar het is zo inderdaad wat u zegt. Het zijn natuurlijk niet de Nederlandse opleiders die daar aan het vechten slaan. Zij leiden mensen op om de openbare orde te handhaven. Dat is wat de Tweede Kamer gezegd heeft, dat mag. Je mag ze niet opleiden om ze vervolgens in te zetten om te vechten. Toen werd er al gezegd, maar hoe controleer je dat? Blijkbaar merken we dus nu dat dat niet gecontroleerd kan worden. En zijn uw politiemensen daar dus bezig mensen op te leiden buiten het mandaat om? Nou ja, dat is de grote vraag die vooral politiek van aard is. Voor zover wij het u weten gaat het wel degelijk om openbare orde... Uh, en als de Kamer daar meer over wil weten of er is twijfel over, dan zal de minister dat moeten toelichten. Maar voor zover mijn informatie strekt, gaat het hier echt over de openbare orde. Uh, ja, en ik geloof wel dat uh, er een heel groot verschil zit tussen openbare ordehandhaving zoals wij dat in Nederland kennen mm -hmm. en zoals het in die landen geldt. En dat is wel een verschil. Zegt om... u daarmee dat de openbare ordehandhaven daar bijna altijd op vechten uitdraait, dat het niet anders kan? Nou, dat hoeft niet, dat kan. Uh, maar het is wel zo dat de bewapening daar anders is. De cultuur is anders. De manier waarop men met politie en handhaving vanuit de overheid omgaat... is een hele andere als in Nederland. Zij kennen niet de wijkagent zoals wij die hier kennen. Um, hoe graag wij dat ook zouden willen. Dus mm -hmm. ik denk dat het ook goed is om je te realiseren... dat uh, openbare orde daar wel hele andere begrippen kent... en een hele andere manier van um, werken kent als dat wij hier kennen. Denkt u niet dat het zo is, uh, meneer Van der Kamp, dat uh, je kunt allerlei afspraken maken in Nederland... maar de realiteit... Uh in Afghanistan, dat is dan toch de realiteit. Het zal gaan zoals het zal gaan, ondanks afspraken hier. Nou ja, op het moment dat er twijfel over is, nogmaals, dan is dat een politieke discussie. Dan moeten betreffende bewindslieden uitleg komen in de Tweede Kamer. Uh, en op het moment dat men vindt dat het niet binnen het mandaat past... Dan, uh, ja, dan is dat het moment om tot nieuwe afwegingen te komen. En vooralsnog hebben wij geen reden om aan te nemen dat het anders zit... Uh, en mocht dat wel zo zijn, ja, dan uh, zal toch uiteindelijk de politiek moeten beslissen... dat dit niet de bedoeling was en daar consequenties aan moeten verbinden. Zo is dat, meneer Van der Kamp. Er zijn inmiddels dus ook wel al kamervragen gesteld... en we zullen uh, de komende tijd ongetwijfeld de politici aan het woord horen hierover. Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP over onze politiemissie in Kunduz. Hartelijk bedankt. Dankjewel. De rebellen in Libië die maken zich op voor op de kust plaatsen. We spraken er zo pas over met Remco Andersen. Hij viel weg. Hij is weer terug. Remco... Hi, ja, in ieder ja. weer. Uh, ja, nou, is het, is... Als... een van de problemen in Tripoli. Ik ben <laughs> ja. even vriendinig telefoon. Er staan twee eenheden klaar. Eén in het, uh, ten westen en de ander ten oosten van uh, Sirte. Uh, men wacht tot uh, ja, of er iets uit je onderhandelingen komt. Komt daar niks uit, dan zal het een vechter worden. Nu uh, schreef jij vanmorgen in de Volkskrant dat analisten beweren... dat uh, als er tot een slag komt in Sirte die veel bloediger zal zijn dan de slag om Tripoli. Waarom is dat? ...dat hij veel bloediger zou kunnen zijn. Nou ja, dat komt omdat in Seerte de meest uh, fanatieke aanhangers van de zitten. En uh, Tripoli is een hele grote stad, met miljoenen mensen... ...waar een hele grote uh, ondergrondse beweging was... die zich opmaakte voor een, um, een, een, uh, een opstand. Ja. En Seerte weet eigenlijk niemand wat daar precies gebeurt binnen. Maar dat is, uh, dat is de die thuis basis. En uh, de kans is gewoon dat daar veel meer verzet geboden zal worden dan, uh, dan in Tripoli. Wat is. weet jij van die troepen die daar zitten? Zijn dat soort van special forces? Elite troepen? Nou ja, er zullen bij die aanval ook troepen uit Misrata meedoen. En uh, Misrata is een stad die vanaf het begin van de opstand ontzingeld is door het dat de militairen. En in tegenstelling tot uh, uh, Benghazi, waar die vrij snel was en Tripoli, waar eigenlijk alleen de afgelopen weken is. ...hebben ze in Wieswaterhuis zes maanden lang iedere dag schrijf moeten leven om, eh, om eh, de troepen van Gaddafi uit de deur te houden. En eh, die jongens willen ook meedoen met het, met het vervecht vanuit het westen. En dat Als... zijn degenen eh, die wat heftig bekend staan. Als Sierte valt, de bakermat van Gaddafi, is er dan gebeurd of heeft hij dan toch ook nog macht in andere steden van het land? Nee, er zijn nog twee, twee plaatsen. Onder andere dat westen in het zuiden waar eh, Gaddafi nog steeds te uh, zwaaien. Maar dat zijn wel echt kleinere plaatsen. Het is de laatste, echt grote plaats in de, de, de dichter bevolkte, de in en het noorden. Die nog is zijn gedacht. En als die valt, dan hebben ze in ieder geval de hele weg van Tunesië naar, naar Egypte in handen. En, um, maar er zijn nog wel gewoon gedeelten van het land waar, uh, waar nog een land te doen valt. Maar Svit is een hele, belangrijke, uh, een hele belangrijke obstakel. Jij was vorige week heel erg dicht bij gevechten. Waar precies? Uh, dat was in Abu Stalim, in een zuidelijke uh, buitenwijk van Tripoli. Daar um, zaten de afgelopen week nog veel uh, scherpschutters, uh, ik door juristen, die gaan uh, proberen om uh, uh, de rebellenwater de deur te houden. En daar is heel erg zwaar gevochten rond een gebouw uh, waar waarin we dachten dat het moeilijk is zou zitten. Nee, ik niet. Ja, je valt weer een beetje weg, Remco. We proberen het nog eventjes, en anders moeten we misschien een eind aanmaken. Uh, uh, hoe is de situatie in Tripoli? Uh, hoe staat het met water en voedsel? Nee. Remco is nu echt weg. De satelliettelefoon begeeft het. Ja. Ja, dat is goed. Oké, okay. laten we gaan luisteren naar een gesprek dat Ger en ik eerder hadden over een opmerkelijke strafzaak die onder de onheilspellende naam... snelkookpanmoord bekend is geworden. U hoort Marianne Husken, zij is misdaadjournalist bij Vrij Nederland... en samen met haar collega Harry Lensink schreef zij een reconstructie van de zaak. En verder Frank Uitenbrouwer, juridisch journalist... en Wim van der Poel van Crimesite. Marianne Husken legt om te beginnen nog even uit waar de zaak over gaat. Het is een uh, beetje ingewikkeld verhaal. Omdat er meerdere mensen in voorkomen. Maar simpel gezegd heeft uh, een man. mee met uh, J of Y. Jildrem. Nee, dat kan je je niet. Je mag Hildrum zeggen, zeggen, want hij is. Sorry dat ik Hij is veroordeeld. En heb jij niet ooit ons gezegd. als iemand eenmaal veroor, veroordeeld nee, is.? Als hij nee, nee, vrijgesproken je... is. Als vrijgesproken is, goed. Ja. En dan okay. moet je toch zelf willen. Ja, ook dat. Oké, okay, maar ga Ga, ga door. goed. Eh. Uh, hij heeft zijn uh, jongere broer omgebracht. Uh, althans, zo staat het in het uh, vonnis van de rechtbank. En uh, het lijk zou hij in stukken hebben gesneden en weggemaakt. Uh, dat zou hij gedaan hebben samen met uh, zijn vrouw, Merel. En uh, daarbij zouden ze geholpen zijn door een vriendin des huizes, Tamara N. Deze Tamara N. is ook veroordeeld voor de moord... Uh, medeplichtigheid. Medeplichtigheid. Heeft ook zeven jaar gekregen. En Mehmet heeft in eerste aanleg twintig jaar gekregen. En is nu onlangs, in hoger beroep, op, op, op, weer veroordeeld, maar voor minder. Voor vijftien jaar ja. is hij veroordeeld. En uh, ja, wat wij gedaan hebben is eigenlijk... Uh, ja, onze nieuwsgierigheid werd gewekt omdat het inderdaad snelkookpan wordt. Iedereen probeert zich dat voor te stellen. Een lijk wat in stukken is gesneden en in een gewone koelkast zou zijn gestopt. Mm -hmm. Ja, klopt het allemaal wel? En dat is niet de vraag die wij meteen hadden... maar wel die zijn uh, allerlaatste advocaat had. Want Mehmet heeft zelf altijd geroepen van... ik ben onschuldig, ik heb het niet gedaan. Mm -hmm. uh, het is gedaan door mijn vrouw en haar vriendin. Door die twee? die, door die, die, twee, die twee medeplichtigen. Mm -hmm. En die zouden dat gedaan hebben omdat uh, die jongere broer, die Ali... Uh, de dames uh, verkracht zou hebben. Juist. En zij zouden wraak hebben genomen... En volgens het verhaal van die vrouwen, en daar is hij dus ook op veroordeeld... heeft hij zijn broer vermoord, hebben ze vervolgens wel met behulp van elkaar alle drie... Uh, dat lijkt uh, in stukken gehakt. Dus het hoofd in, de sne in een snelkookpan. daar komt de snelkooppan namelijk om de hoek kijken... uitgekookt en de verschillende delen van het lichaam... ergens langzaam weggedumpt. Nee, eerst eerst hebben ze een paar dagen in de koelkast gelegd... en dat hoofd heeft dagen, een hele 24 uur staan sudderen op het vuur. Ja, dat las ik. Maar waarom heb je dan de snelkookpan nodig? Want een snelkookpan is er juist voor... dat je iets niet zo heel lang op het vuur hoeft te hebben. Nou, Het is een verhaal van de medeverdachte van uh, Mehmet. En zij heeft verteld dat zij van de vrouw van Merel heeft gehoord dat ze zo het lijk zouden hebben weggemaakt. Ja, ja. Het lijk zou ook op de kamer in een huis, die stukken zijn gesneden, op een bed in de slaapkamer. En naast die slaapkamer zouden twee jonge kinderen hebben gelegen. Ja, zeg, de uh, overblijfselen, de stukken van de romp, en die zijn gevonden langs de A15, hè? Ja. Op de hoogte van? In de buurt van Geldermalsen. Ja. En eerst hebben ze, heeft een wegwerker het uh, schedel gevonden. En een paar uh, meter verder bij een volgende kilometerpaal... vonden ze ineens twee vier stukken romp zonder handen en voeten. Maar wel uh, gevuld. Dus dat dat, het was gewoon nog echt vlees. Ja. Oké. Okay. Nou, dit, dit, dit, al deze gruwelijke verhalen... het lijkt, uh, of het lijkt, het is natuurlijk afgrijselijk... als het op deze manier gegaan is... De man is nu ook veroordeeld, maar zoals dat zo vaak gebeurt, jammer genoeg... zijn er nog steeds heel veel onopgeloste vragen en twijfels. Niet alleen bij de advocaten, maar die, dat ook in, in jullie reconstructie... worden niet alle antwoorden gegeven. Er zijn toch weer twijfels, losse eentjes. Absoluut zijn er twijfels, want je kan je afvragen... Van waarom als je zoveel moeite doet om een uh, lijk onherkenbaar te maken... waarom leg je ze dan zo dicht bij elkaar, bij wijze van spreken? Mm -hmm. uh, als je kijkt naar de forensische rapport... Uh, rapportage. Er wordt gezegd dat hij, uh, dat hij op de grond lag en dat hij met een klap, met een stom voorwerp, op zijn, op zijn hoofd is geslagen. Ja. Maar uh, in zijn schedel zit een gat aan de voorkant. Ja. Dus er zijn echt heel veel vreemde, vreemde elementen nog mm -hmm. altijd in het verhaal. Ook heel belangrijk is dat uh, het advocaten-echtpaar wat hem bijstond is gaan twijfelen aan het feit of er überhaupt wel een snelkookpan uh, ter sprake was. Dat hebben ze, ze geëxperimenteerd. Hoe hebben ze dat gedaan? Uh, ze zijn uh, heel simpel gewoon naar de huishoudsafdeling van de bijenkorf gestapt. En daar hebben ze eens gekeken wat, hoe groot die pannen waren, of daar wel een hoofd in past. Dus ze hebben uh, gewoon die pan op zijn hoofd gezet. Kijk uh, Echt in de winkel, omgekeerd in de winkel, op zijn hoofd. Ja, ja? ja. ja ik bedoel, uh, kijk, het is ze gingen naar. Hoeveel vindelijk kijken of het iets is. Ik bedoel, dat is toch het meest logische. Als ja. je kijkt naar een verhaal van een getuige, zo zit het in elkaar. Dan ga je toch kijken, kloppen de feiten. Zoals ze worden gepresenteerd. Ja. En, uh, ja, Nou ja, wat ik zelf ook zeg. Ik zie nog niet een, uh, vier uh, delen van mijn lijf in mijn koelkast gepropt. En dan ook nog uh, een paar dagen. Er ja. is ook een getuige deskundige. Uh, uh, die, zoals dat ook al vaker gebeurt, gewaarschuwd heeft. Er zijn echt te veel onopgeloste vragen. Er is te veel vaag. Pas op voor, maar weer eens een keer, een gerechtelijke dwaling. Dit gaat fout. Maar daar is dus niet naar geluisterd. Of dat is niet nee, dat overtuigend is... genoeg geweest. Nou ja, kijk, uh, het, is, uh, het is een zaak waarbij je het gevoel krijgt dat er vanaf het begin afgestevend is op een, uh, op een veroordeling van de man Mehmet. Zowel bij de rechtbank. Uh, de eerste advocaten die op de zaak zaten... die wilden allerlei getuigen horen, Die wilden getuigen horen over het alibi wat Mehmet zou hebben gehad. Hij zou op het moment van de moord in Turkije hebben gezeten. Er zouden getuigen zijn in Turkije die dat mm -hmm. zouden kunnen bevestigen. Die getuigen mochten niet worden opge opgeroepen. Die advocaten waren zo wanhopig... Over deze ja, tegenwerking van de zoektocht naar de waarheid. Dat die zoiets zeiden: van ja, wij kunnen helemaal niks meer. Ja. Het beste wat je kan doen is: ontsla ons maar. Dus die zijn eigenlijk in een soort strategie ook ontslagen. Mm -hmm. Uh, de volgende advocaat denkt van ja, ik kijk gewoon naar de feiten. Ja. En die heeft gekeken. En nogmaals, dat hoge boeren ook al een hele tijd. En ook in dit geval zag je, ja, er zijn wel getuigen gehoord. Maar het alter, de alternatieve scenario's die er ook zouden zijn... dus nee. het verhaal dat de twee vrouwen het alleen zouden hebben gedaan... zijn ja, niet echt onderzocht. Zijn eigenlijk niet goed uitgezocht. Frank Uiterbrouwer, juridisch uh, journalist. Uh, we, we horen hier toch wel redelijk geloofwaardig, allerlei twijfels die je kunt hebben... bij de gang van zaken. Het Hof heeft niks toegelaten. Geen getuigen, niemand die de andere zaak zou kunnen benadrukken... bij al die twijfels. Is dat normaal? Nee, dat denk ik niet. Uh, hoewel, alsof de Duvel ermee speelt, had ik toevallig deze week... een advocaat aan de lijn die een veel kleiner, maar eigenlijk vergelijkbaar verhaal... Uh, vertelde over een rechtbank die, uh, die niet uh, die, uh, die, uh, tegenstrijdige dingen zei. En, hij zei en hij begon dat is doen ze met opzet en dat is voor, uh, dat is, uh, dat is voor ingenomenheid uh, maar toen ik tegen hem zei ja maar is het ook niet gewoon uh, lamlendigheid ja, mm -hmm. het woord, dat is gewoon slordigheid uh, professioneel gerommel en dat is iets anders, hè? want hij wou ze vraken. En dat speelt hier in deze zaak ook. Mm. En, en, en, en dat, dat, toen dacht ik, uh, toen ik dit verhaal hoorde... dat zie je, het is, het is kennelijk geen uitzondering. Maar het punt is wel, en dat is misschien de vraag... Um, die advocaten hebben het Hof ook gevraagd. En toen dat Hof heeft, nou heeft een aparte vrakingskamer die erover moet mm -hmm. oordelen, die hebben ze ook nog een keer gevraagd. En het viel me op um, dat ze dat deden... Uh, ik kan me dus die, die frustratie nu al beter uh, uh, voorstellen. Maar het is natuurlijk wel ABC in zo'n proces dat een wraking uh, meer is dan dat een beslissing van de rechter je niet bevalt. En dat die getuige deskundige niet werd ge gehoord, hè, die dus een ja, andere visie ja, had. Ja, precies. ja dat, is, dat komt vaker voor. En dat kan hartstikke stom zijn. Maar dan, ja, dan moet je een cassatie. Mag ik uh, Wim van der Pool ja. die zit hier ook. Hij is van de uh, website uh, Site. Frank en Wim zitten hier omdat zij zo meteen aanschuiven aan ons, in ons panel schuld en boete. Komt goed uit. Gebeurt het vaak? Of hoe, ver, hoe vaak mag een rechter eigenlijk zeggen... ja, deze kunnen hoor ik niet en die niet en die niet en die niet. Kan je dat tot in het oneindige maar doen? Zijn er geen regels voor? Nee, de rechter mag uh, bepalen wat er Kan het tot in het oneindige? Ja, Rechters die mogen ja, op hun eigen risico... want het gevaar, het, het gevaar is dat de hogere rechter en uiteindelijk en op de, de, de vingers gaat rechter zegt... Ja. ja, maar u heeft helemaal niet goed uitgelegd waarom u ja. die mensen nou, niet wil nou, Precies, je moet er, wel, en er moet een reden voor zijn. Maar het, de advocaat zegt dan, ja, het vervelend is wel, dan zit mijn cliënt nog weer langer in, in voorarresten. Ik bedoel, het heeft wel een prijs, maar volgens het boekje is het zo. Uiteindelijk zegt de Hoge Raad, eh, is die redenering van die rechter op, op een heel nadrukkelijk verzoek hè, van die verdediging, is snijdt die hout, hebben ze het goed uitgelegd of niet? En ja... Marjan? Terug Dus ik ja, nog even op, uh, die rechtse, op het hoge beroep in de snelkoperpandmoord. De rechters hebben natuurlijk wel uh, enkele getuigen ja, gehoord, ongeveer. uiteraard. En, uh, maar het punt was dat men gewoon op het laatste moment geen beslissing wilde nemen of men opnieuw nog een getuige wilde horen. En wat, ik, wat mij bevreemde was, als je als rechters zo'n brief krijgt van een getuigendeskundige. die op basis van een getuigenverklaring van uh, de vrouw... die dat verhaal van de snelkoppan heeft verteld... en uh, feiten aangeeft die dat dat niet klopt met het forensisch rapport... dan denk ik dat je als rechter toch überhaupt nieuwsgierig zou kunnen zijn... Ja. om Eventueel die getuigendeskundige even op te roepen om te vragen. Mevrouw, leg het ja. ons even ja, dat, uit. En dan kan je pas. Is... En als je dan besluit van. Nou, ik vind het toch niet uh, Listerig, nodig. Ja. Uh, om dat ja. onderzoek ik over te laten. Maar waarom dan doen ze dat, dan dat toch, Frank Uitenbrouw? Wordt het zo ja, ja, ingewikkeld? over de er, markt hangt. Er is een traditie in Nederland. dat de getuigdeskundige van het Forensisch Instituut. dat is de officiële gestempelde, gezegelde deskundige in Nederland. die, die is het. En we moeten er in Nederland aan wennen... dat er ook tegengetuigen kunnen zijn. Mm -hmm. En dat er zijn ook andere... Eh, instituten op het ogenblik in opkomst. Ik weet niet hoe ver het is. Er zijn er, eh, er twee, hè, geloof ik. Ja, oh, ja, er nee, zijn maar is... meer hoor. Zijn er hmm. meer, maar, maar de Nederlandse rechter die is helemaal niet gewend aan het feit dat getuigen elkaar gaan tegenspreken. Daar wordt hij maar, daar wordt hij maar zenuwachtig van. Het wordt ingewikkeld. Hij heeft ja, er niet is voor ook geleerd. Recht, Rechtbanken hebben een hekel uh, eraan om, uh, om zeg maar aan een touwtje te trekken. Ze zijn bang dat er nog veel meer uh, ja. uh, andere vragen bovenkomen die ze dan ook nog een keer moeten gaan nou Ze zullen eraan moeten wennen. Het is een nieuwe Manier van, van, van werken voor Genoeg het. is genoeg. Dat is het eigenlijk. Marjan Huske, dat <laughs> boek, de reconstructie van de snelkookpanmoord tot nu toe, komt wanneer uit? Uh, eind van deze maand. Eind van deze maand. Bij wie? Bij... Balans. Oké. Okay. En dat klopt, want sinds zaterdag ligt het boek van Marianne Huske en Harry Lenzink in de winkel. Titel: De snelkookpanmoord. Hoe kon je erop? <laughs> Als advocaat Esther vroeg, je bent lid van ons panel Schuld en Boete, zometeen na vieren. Maar je bent vast even aangeschoven, je hebt meegeluisterd. Uh, jij was ook betrokken bij deze zaken. Ja, klopt. Zowel uh, bij eerste, in eerste aanleg als bij het hoge beroep hebben wij de medeverdachte Tamara N uh, verdedigd. Dat was de vriendin, hè? Dat was de vriendin, inderdaad. Ja. En uh, die werd beschuldigd van dezelfde twee feiten. Dus uh, hè, de gruwelijke moord, zoals die genoemd wordt, de snelkooppaalmoord. En uh, betrokkenheid bij de vermissing, dan wel moord uh, van de, vriend, de echtgenoten van uh, ja. Mehmet uh, Y. Ja. En was zij nou de, ge de die getuigendeskundige? Laten we het daar even over hebben, want daar ging het uh, op het eind over. Iedereen was een beetje bevreemd over het feit dat er niet naar die getuigendeskundige is geluisterd, dat er iets niet goed was met het forensisch rapport. Maar ze waren ook heel verbaasd over het feit dat de rechter gewoon op een bepaald moment zegt: Genoeg getuigen. Je kan dan komen met wie je wil, maar ik heb nou genoeg gehoord, ik, ik wil niet meer. Gebeurt dat vaak? Kan je gewoon, ja, je kan anders tot in het oneindige doorgaan, dat begrijp ik, maar welk risico loop je daarmee? Nou, het gebeurt helaas wel vaker. En deze zaak is natuurlijk vooral pregnant. Heel, Tamara, ik speel even advocaat van de duivel, maar ik begrijp de verdediging van, van meemet wel. Uh, Tamara werd natuurlijk tot in hoogste instantie betrouwbaar geacht met haar verklaringen. En haar verklaring wordt grotendeels ondersteund door de NFI-rapportages. Dan staat het de verdediging natuurlijk vrij. Ja, als het goede advocaten zijn, hmm, doen het ze het ook. Het instituut is dat wat onderzoek doet. Het uh, Nederlands Frens Instituut, ja. Dus uh, het overheidsorga ja, overheidsorgaan. Dus het, ja. het is in ieder geval uh, werk, werkzaam onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus dan staat die verdediging natuurlijk volledig vrij... om andere deskundigen te laten benoemen... om een ander oordeel te vellen... althans een ander licht op de zaak te laten schijnen. En wat je in Nederland gewoon mist... is de professionele nieuwsgierigheid bij rechters... van nou, dat scenario, laten we dat eens uit gaan zoeken. Ja. Dus, ja. En omdat ze, wat van Kuitenbouwer zei... er niet aan gewend zijn... Nee, blijkbaar, dat er tegengetuigen worden opgeroepen. Nee. Wat wij allemaal kennen uit die Amerikaanse series, weet je mm. wel, dat er ineens nog een deur openvliegt. Nou, je en hoeft, komt niet zo ver, je te... hoeft niet zo ver te gaan. In België is dat natuurlijk al, maar ook in anglo saxi nou, Die landen. hebben daar minder series over, daar komt het <laughs> ja. Ja. Flikken. Flikken, ja. Ja, ja. Maar het wordt, uh, het wordt tijd inderdaad, dat rechters daaraan gaan wennen. En ik, ik ben ook, in die zin bepleit ik ook het onmiddellijkheidsbeginsel opzitting, gewoon getuigdeskundigen horen. Maar ook uh, uh, belangrijke getuigen. Want anders zie je het weer in een proces verbaal staan. Je kan de sfeer niet proeven, ja. je kan de retoriek van de getuigen niet, uh, niet proeven, hun taalgebruik niet. Nee. Dus laat het gewoon op zitting komen. Het is niet te bewijs dat je gedreven wordt door waarheidsvinding... waar het toch eigenlijk over zou moeten gaan. Dat is toch wel een beetje zorgwekkend. Nou ja, het is in het verleden wel gebleken dat het NFI zich ook laat leiden... door de schuldvraag, zoals het ook ministerie die opstelt. En daarom is het heel goed dat er een keer tegenlicht geboden wordt... Maar ja, in mijn visie zou dat niet alleen praktisch moeten. Want gelukkig hebben we iets meer instituten nu in Nederland gekregen. Maar ook op het financiële vlak. We gaan uh, zo meteen in schuld en boete uitgebreid het verder hebben over het NFI. En wat daar wel of niet mis mee is. Esther vroeg, jij blijft zitten. Zo meteen schrijven we je ook aan. Sander Jansen is ook advocaat en Paul Vugts En hij is misdaadjournalist bij het Parool. Met hen buigen we ons over een aantal misdaadzaken. We commentariëren dat. En verder ander nieuws uit die aardige wereld van de criminaliteit. En ordehandhaving. Moeten wij er wel altijd bij zeggen. Goed, we gaan even plaatsmaken voor nieuws: verkeer en weer en ster. En zijn zometeen bij u terug. Graag tot zo. Dat. Is dat. Dan kom je tot twee dingen. twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken.